Dit is Jeroen Jepkema met het internationaal. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse Satsumi zijn meer dan 20 doden gevallen. De burgemeester van de stad in het noordoosten schrijft op Telegram dat de vijand opnieuw de burgerbevolking heeft aangevallen. Op sociale media gaan beelden rond van uitgebrande auto's en zwaar beschadigde gebouwen. De Oekraïnse luchtverdediging heeft afgelopen nacht tientallen Russische drones onderschept. Volgens de luchtafweer lanceerde Rusland 55 drones en daarvan zouden er 43 zijn vernietigd. Wat er met de drones is gebeurd die niet vernietigd zijn is onbekend. Vrijwel dagelijks zijn er nog luchtaanvallen door Rusland. Gisteren was er een aanval met 88 drones. Het Israëlische leger zegt dat er een commandocentrum van Hamas was bij het al ahli ziekenhuis in Gaza stad. Dat vannacht is aangevallen met raketten. Het leger levert daarvoor geen bewijs. Er was vooraf voor gewaarschuwd en er raakte niemand gewond. Wel stierf er een patiënt tijdens de evacuatie... omdat er geen acute hulp kon worden gegeven. Volgens het anglicaanse bisdom van Jeruzalem, dat het ziekenhuis bestuurt... was het een kind met een hoofdhond. Het bisdom spreekt schande van de aanval. De vijfde op het ziekenhuis sinds het begin van de oorlog in de Gazastrook. Het wijst erop dat het vandaag Palmzondag is... voor christenen begin van de Goede Week. Op de Canarische eilanden heeft hevige regenval veel overlast veroorzaakt. Vooral Lanzarote werd zwaar getroffen. Daar werd tijdelijk de noodtoestand uitgeroepen vanwege het risico op overstromingen. Die noodtoestand is intussen weer ingetrokken. Op sommige plaatsen viel gisteren meer dan 100 liter regen per vierkante meter. Straten, kelders en riolen stroomden over, maar er zijn geen berichten over gewonden. Deze ochtend praat het kabinet en de leiders van de coalitiepartijen... verder over de voorjaarsnota. Ze zijn het nog niet eens over hoeveel geld er kan worden vrijgemaakt... en waar het precies naartoe gaat. Premier Schoof had vrijdag al klaar willen zijn met het overleg... maar dat is niet gelukt. De premier is er niet bij. Hij is bij de Marathon van Rotterdam om zijn vrouwen aan te moedigen. Het weer. Na week van droogte trekken er weer buien over het land. Vanuit het westen is er in de middag ook zon, bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ik ga te luisteren naar het nummer A. K en het um, komt van het album Ademusse uit 1995. Het nummer duurt iets te lang, dus ik ga het niet helemaal draaien. Perico Sambi.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 I it don't mean a thing. En ik kan ook dat nummer niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst uh, 10 minuten. Ram Ramirez. I don't mean a thing.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 Menina, vamos sagudi vamos lá vamos aí